...op fraude met de overchipkaart. Tot die tijd moet er worden gewacht met de verplichte invoering ervan. Minister Hagen vindt het niet nodig... ...om te wachten met de afschaffing van de strippenkaart. De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden... ...bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd... ...naar het vrijdaggebed. Egyptenaren eisen dat Mubarak na 30 jaar aftreedt. De Nobelprijswinnaar El Baradei doet vandaag mee aan een demonstratie. Een vermiste jongen uit spijken is afgelopen avond teruggevonden. De negenjarige werd in de trein naar Deurnen gevonden en verkeerd in goede gezondheid. Waarom hij in de trein zat is onduidelijk. De politie had eerder op de avond een Amber Alert uitgegeven. De jongen was niet thuisgekomen nadat hij naar school was geweest. Het weer bijna overal helder, tussen de min 3 en min 6 graden. Later vandaag is het zonnig, Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS. In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 side Spring. Strand en jazz. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur, ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Ja, luisteraars, zoals altijd begon ik het uh, zondagmorgenprogramma. Al zoals altijd met uh, Close to You, gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, luisteraars, wat gaan we voor u vandaag al niet draaien? En misschien hebben we nogal een verrassing voor u in petto, dus blijft u luisteren. Uh, ik wil beginnen met een schitterende opname van de trompetist Chad Baker. In 1988 maakte hij in de Funkhaus in Hannover, West-Duitsland, met het grote orkest van de stad Hannover schitterende opnames. Ik heb daarom gekozen voor een prachtig stukje werk, ooit geschreven door Walter Cross. Luistert nu naar Tenderly. In 1974 kwamen ze voor het eerst bij elkaar. Deze twee fantastische solisten. Chad Baker op de trompet en uh, Paul Dismond op de Alt. En uh, ja, ze kwamen ook bij elkaar samen met onder andere uh, Jim Hall, Bob James, Kenny Byrne, Ronald Hanna, Ron Carter, Steve Cat en Tony Williams. En ze maakten een schitterende cd voor het eerst en voor het laatst samen, namelijk Together. Ja, ik had uh, voor deze cd gekozen omdat het eigenlijk al een cd is die ik al heel lang in mijn bezit heb. En dat ik hem iedere keer weer fantastisch vind. De tekst is van Francis Day en de muziek is van Irvin Berlin. How deep is the ocean? Prachtige tekst. Um, ja, luisteraars, ik vertelde al, ik heb vandaag een speciale gast uitgenodigd in dit uh, zondagmorgen jazzprogramma. Um, Mel Kerkman. Welkom Nel. Welkom Hans. Goedemorgen. Goedemorgen luisteraars zeg je dan. Maar goed, <laughs> goed. Nel is bekend natuurlijk 15 jaar Goedemorgen Zandvoort als uh, redacteur. En uh, in het verleden deed jij volgens mij ook nog een stukje techniek oudere uitzending. En ja, bij uh, Rit Zwijgers. Dat bij... was roosknop. En daarna kwamen de heren van de jazz... En dan deed ik uh, de techniek en dat was in de watertoren nog. Oké, okay, dus dat is nog niet zo... Nou, dat is toch al een tijd geleden weer. Dat is weer. een hele tijd geleden, ja. Nou, wat, wat, wat, wat doe jou dus plotseling met een eigen... Of als gast in een jazzprogramma bij mij te komen? Ik ben daar zeer, natuurlijk veel, zeer vereerd mee. Maar uh, ja, wat heb je met jazz? Nou, ik heb met jazz... Uh, ik heb een uh, man die dus erg veel um, jazz draait. En... Um, die man zit naast me hier, dus voor me eigenlijk. En ik had wel eens zo, zo... Mijn twijfels over het draaien van jouw jazzmuziek. Ah. En daar had ik wel eens commentaar op. En dan zei ik, nou, dan moet je maar eens je eigen muziek uh, opzoeken. Dat heb ik op een avondje gedaan. Want in die, al die rekken zitten wel, denk ik, 600 cd'tjes. Maar sommige had je nog nooit gedraaid. Ik uh, ben een beetje eigenwijs misschien aangelegd. En ik heb... Uh, een paar mooie cd's die ik zelf mooi vind. Uitgezocht. En een, de eerste is van Jonas Schuur. Ik dacht altijd dat het een Nederlandse zangeres was. Maar het is een Amerikaanse pianiste zangeres. En in de informatie die ik las wist ik ook niet dat ze blind was. Mhm. Mm wie jij Ma dat, Hans? Dat wist ik wel, ja. Okay, maar nou. goed, wat heb, je, wat heb je voor de luisteraars uitgezocht? Welk stuk muziek? Uh, dat was nummertje 4 en het is It Might Be You. I've been passing time Watching trains go by All of my life Lying on the sand Watching seabirds fly Wishing there would be Someone waiting home for me Something's telling me be as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know Was het was natuurlijk wel even weer heerlijk, zo'n ochtends vroeg even bijkomen met een stukje voorjaar. Want met deze mistige en sombere uh, dagen hebben we toch wel een beetje zon nodig. En ik zag al ergens in de tuin sneeuwklokjes, dus het zal nog niet zo lang meer duren of het is weer lente. En Laura Vici werd dus met de solo van Toets Tielemans en ik weet dat ik daar... Hans weer heel erg blij je hebt meegemaakt. Absoluut. Hoe heet dat stuk muziek, nou? Uh, it might as well be spring. Kijk, dus ga ik om daar verder op te gaan... ga ik nu een stuk muziek draaien wat nog verder gaat. Namelijk naar zomertijd. Uh, ik begon het programma met Chad Baker. Een van mijn favorieten en ik hoop over u, luisteraars trompetisten. En dan kom je al snel bij Miles Davis. Miles Davis die heeft periodes dat hij fantastische jazz gemaakt heeft. Daarna vond ik hem wat minder. En in het, op het laatst was hij weer helemaal op het oude Sharpieter terug. En toen was hij ook van de drugs af. Goed. Ik heb een stuk muziek uitgekozen, opgenomen in New York 1958. Maals wordt begeleid door Julian Cannibal Adderley op de alt, Paul Chambers' bass, uh, Jimmy Cobb op de drums. Het arrangement is van Jill Evans en het is ooit geschreven door Korswin. Luistert u naar Miles Davis in Summertime. Thank you. Victor Feldmans Fiesta. Victor Feldman, een allround round jazz Hij werd geboren in Groot-Brittannië in 1934. En op zijn zesde jaar mocht hij al meespelen met het grote orkest van Clem Miller. Later uh, speelde hij onder andere met Jim Krupa, en Benny Goodman, Woody Herman, Cannibal Adderley, Miles Davis, John Mitchell. Kortom, alle Grote der Aarde. Hij heeft, was een allround. Was hij op de keyboards, synthesizer, marimba en op de percussions en natuurlijk op de drums. Dit stukje muziek uh, heeft hij ooit geschreven. Hij heeft trouwens heel veel muziek gemaakt, uh, geschreven. Hij werd begeleid door Chuck Mengione op de flugelhorn, Re Ritenor gitaar, Nathan East bass, Michael uh, Fisher op de percussion en Fini uh, Co. Uwata op de drums. Nel zit nu even aan de microfoon. Dus er gaat een soort donderslag door de, door de, door de luidspiekerij. Maar goed, Nel die heeft ondertussen ook weer een stukje muziek heeft ze op de draaitafel gezet. Nel, wat heb je gekozen? Ja, ik dacht ik doe maar even een klein stukje drummen tussendoor. Maar ik kwam per ongeluk met mijn cd'tje tegen de mm, microfoon op. Ik heb uitgezocht, um, ook wel een hele bekende... Loris, Alexandria, ik heb niet zo'n heel lang verhaal over haar te vertellen als Hans. Maar omdat ik dus geen, niet echt veel informatie van haar zie. Um, de muziek is uh, wel heel erg mooi. En de titel is Over de Rainbow. Red and yellow. Pink And green Purple And orange And blue I can sing A rainbow Sing A rainbow Sing in a The dreams, that we dare to dream, really do come true. One day I'll wish upon a star, then wake up where the clouds are far. What a Wonderful World. Dat speelde Louis van Dijk en wie kent hem niet. Wie heeft hem ooit hier gehoord in de protestantse kerk? Toen hij speelde op het knipscheerorgel. Toen hij toen nog gerestoreerd uh, uh, moest worden. En die nu fantastisch uh, weer bespeelbaar is. Ik hoop dus dat hij het nog eens een keertje herhaalt. Hans, wat heb jij uh, meegenomen? Ja, ik heb een... Um... Een, uh, een van mijn favorieten, en dat is natuurlijk een vibrafonist, en dat is Gary Burton. Gary Burton uh, die treedt tegenwoordig alleen, hij geeft nog les en uh, een, paar, een, een maand of wat geleden vond ik nog een, uh, een cd van hem. Maar jammer genoeg toert hij niet meer. Hij heeft, uh, kennelijk is hij het lesgeven, verdient hij waarschijnlijk veel meer geld mee als het toeren door Amerika en uh, over de wereld. Maar hij heeft werkelijk schitterende stukken muziek gemaakt met diverse artiesten. Hij werd vaak begeleid door Peter Erskine, Willie, Chuck Loop, Alan Pasqua en Tommy Kemp. Hij heeft hier een, een opname gemaakt met uh, Rebecca Paris. Een opname is dit uit 1994, dus dat is toch alweer een poosje geleden. Het is werkelijk een schitterende cd. De cd heet It's an Other Day. Nou, als je die cd... Uh, uh, Lees, dan is alles anders. Ik heb een stuk uitgezocht waarin zij zingt en hij speelt. Luister nu naar Coot Enough. Well, you can count. I can't En uh, zo zit het eerste uur CFM Jazz er vanmorgen alweer op. En uh, vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Nal Kerkman en Hans Sandbergen. Die dat met veel plezier voor u gedaan hebben. Ja, we gaan zo naar het nieuws en uh, naar reclame. Maar daarna zijn we natuurlijk weer terug met opnieuw een uur heerlijke jazzmuziek. Tot dan! you yeah.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 Regeringspartijen VVD en CDA kunnen ook rekenen op de steun van de oppositiepartijen GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. GroenLinks fractievoorzitter SAP sprak van een zware afweging, maar verwees naar de toezeggingen die zijn gedaan. Premier Rutte beloofde dat het geen militaire missie wordt. In Zuid-Afrika neemt de bezorgdheid toe over de gezondheid van Nelson Mandela. De Zuid-Afrikaanse oud-president en -icoon van de anti-apartheidsbeweging ligt in een ziekenhuis in Johannesburg, vermoedelijk met een.